Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. In heel veel teams van de twee clubs speelden elk met tien jongens... om duidelijk te maken dat ze iemand missen. Een andere spelers stonden langs de lijn in voetbaltenu toe te kijken. Ze droegen foto's van de omgekomen mensen het veld op. Burgemeester Broertjes van Hilversum opende de wedstrijd met een toespraak... en ook werd een minuut stilte gehouden afgelopen maanden zijn ineens veel minder mensen geslaagd voor hun theorie-examen voor hun rijbewijs. Het CBR kan niet zeggen wat de oorzaak is, maar waarschijnlijk heeft het te maken met de andere manier van vragen stellen. De plaatjes zijn sinds eind vorig jaar anders en ook de volgorde is veranderd. Verder zijn de examens hetzelfde, zegt het CBR. Supermarktketen Plus is een campagne begonnen om Nederlandse telers te helpen. Het bedrijf doet dat in een reactie op de Russische boycott van landbouwproducten. Plus adverteert vandaag met de slogan mag het een tomaatje meer zijn. Gisteren kondigden andere supermarktketens zoals de Jumbo ook campagnes aan. De NS gaat oude treinen opknappen en inzetten als Intercity. die manier moeten meer reizigers een zitplaats kunnen vinden. Al waarschuwt president-directeur Hugus in het AD dat staan in de spits erbij blijft horen. De 18 oudere dubbeldekkers blijven rijden tot de nieuwe sprinters er zijn.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 Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Blariken en Eembrugge, 5 kilometer. Op de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam bij Spijkenisse, 4 kilometer. In de Botlektunnel is een auto met caravan geschaard. De weg is tijdelijk helemaal dicht. Op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Zwijndrecht, 2 kilometer. In de Drechttunnel reed een spookrijder en die is daar tot staan gebracht. De tunnel is tijdelijk even dicht. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom door werkzaamheden bij oud 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 ja. Zijn er nog dingen die, die anders gaan worden, behalve het formaat? Of, of houden jullie gewoon vast aan dat wat er nu nou, is? We, er komen wel wat nieuwe rubrieken. Uh, sommige rubrieken hebben ook op een gegeven moment een houdbaarheidstijd voor, zijn ze voorbij. Dus en, dan wordt het tijd voor wat anders. En, uh, uh, nou ja, ik ga er niet al te veel over zeggen, want het is nog een <lacht> beetje uh, onduidelijk wanneer dat allemaal doorgevoerd wordt. Maar uh, we zijn in ieder geval, wat ik wel kan zeggen, is dat we een, een rubriek gaan maken over de, de oudste ondernemers in het dorp. De oudste panden. Uh, en dat, dat wordt een heel leuk item wat we dan een paar maanden gaan doorvoeren. Ja. Uh, nou ja. En, uh, dus, dus er zijn er nog een paar, maar daar hou ik nog eventjes Het moet nog een beetje gaan. geheim gaan. Ja. dat is wel spannend. Ja. Een eetrubriek gaan we bijvoorbeeld uh, ontwikkelen. De eetrubriek? Een, een soort een, van eetrubriek. Ja, ja. Maar de vorm daarvan is heel uh, ingewikkeld eigenlijk. Want je, ja, je zit altijd in een balans van uh, hoe gaan we dat uh, invullen? Wie zijn wij om te bepalen of je ergens wel of niet lekker kan eten? Het is vaak een momentumname. Ja. En wat, als ik een stuk schrijf over, uh, of dat we een stuk schrijven over iemand die uh, slecht eten biedt, ik bedoel, dan ben ik een affertering kwijt waarschijnlijk. Dus is ja. dus ook een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 Lukt het nog steeds om, om, om zo'n krant uit te brengen? Dat, dat, dat, dat, dat je dat allemaal financieel rond krijgt? Want, uh, met al ja, dat is natuurlijk een heel goed punt. Want uh, als, uh... ja, ja. Ja. Ja. Ja. er is heel veel ontwikkeling. En uh, ja, inderdaad, op internet uh, is heel veel alternatief uh, gekomen. Uh, voor, uh, voor het lezen van het nieuws, ook uh, lokaal. Uh, dus de, de, de, ja, de inhoud van de krant die is wel een beetje aan het wijzigen. Wij, voor, voorheen waren wij zeg maar degene die...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 Ja, dat ga je proberen. Ja. Kijk, het, het, op internet blijft het uh, allemaal heel snel. Maar ook wel vluchtig en oppervlakkig vaak. Hè. Het, het nieuws wordt ja, sec gepresenteerd. Dan ben je klaar, hè? Precies. Ja, ja. En dan is het, denk ik, aan ons de rol om daar wat dieper op in te gaan. Op de, de interessante punten waar mogelijk. Ja. En dat is wat jij dus doet? Dat is, wat, is dat jouw taak? Of doe je dat dan ook weer samen met, met andere mensen die op de redactie zitten? Uh, ja, ik... Want uh... dat kost tijd. Ik, ik, ik ben eigenlijk een manager van alles die niks doet. Want uh, <laughs> iedereen doet wat hij goed kan. En uh, ik zeg altijd ik, ik kan niks. Dus ik doe uh, de rest. Nou, dat is wel iets anders. <laughs> en dat is natuurlijk een beetje een neergezet ja, misschien. Dat snap ik zelf ook wel. Maar ik, ik schrijf zelf uh, niet. En uh, dat laat ik graag een anderen over. Maar ik stuur wel graag. Dus uh, ja. we bespreken elke week uh, uh, met de redactie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 Zolang wij de krant goed gelezen houden... is het voor de adverteerder ook heel interessant om in de krant te adverteren. Omdat je dan eigenlijk heel goed weet dat... Uh, eigenlijk valt het valt overal in de bus in principe. In principe. Ja, hier en daar de zorglag nagelaten ja. die ik net doorgekregen heb. Ga ik gelijk wat aan doen ook. dus. Maar het is natuurlijk ook zo dat... Uh, er was natuurlijk nog een ander blad, hè? Dat, het weekblad uh, wat er uh, ja, was...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 Nou, alles wat zich afspeelt in Zandvoort of wat Zandvoorters ergens anders doen, dan, dan, dan, dat is het eigenlijk. Precies, ja. we volgen de Zandvoorters, ja. Dus als die uh, inderdaad iets heel moois mee maken in China, dan uh, doen we daar dan graag verslag in, van. Het ja, maar... wordt wel een dingetje met uh, de verslaggever, wil daar graag naartoe. Maar dat, uh, ja, dat... Ja, dat... ja, dat gaat niet lukken. Ja, ja, dat lossen we graag anders op. Met foto's uh, lukt het toch ook al. Uh, kom je nou, al ja, in da da daar komt dan de kruisvercijfer met internet natuurlijk. Daar kan ja. uh, heel veel. Uh, ja. Ja. Ja. Dus dat, en, en daarin moeten wij ook een, een, een factor gaan spelen op internet. En wanneer gaat dat nieuwe.? Dat is 1 september, hè? Dus dat, de, de, dan gaat ja, zeg maar het Ja, op 4 nieuwe... september. Dan uh, 4 valt september. hij voor het eerst in de bus. Okay. En ja, ik denk dat het eigenlijk niet zo heel schokkend is voor de lezer zelf. Uh, ze zullen het.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 denken van nou ja uh, we moeten keuzes maken ja, we, nee, we nee, hebben klopt. een krant uh, die betaalt 50% uit advertenties en toe, 50% redactie. Ja. Dus ja, als je 16 of 20 of 24 pagina's hebt, dan op een gegeven moment zijn je redactiepagina's vol, vol zeg maar. Ja.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 over onze fraaie badplaatsen. Ja toch? Dat Reden. gebeurt genoeg. Ja. Kijk ja. maar wat we hiervoor als onderwerp hebben Precies. gehad. Hè? Het circuit. Ja. Ja. Dat is toch ja. wel heel bijzonder weekend. wat er ja, gaat dat gebeuren. Dat is ja. mooi. Ja. Dat is ook mooi de samenwerking tussen circuit en Zandvoort. Nou, het Het is al vaker geprobeerd, maar laat het nu eens echt een start zijn. Uh. Ja voor, ja, de, het voor het ziet de toekomst. Er het ziet er goed ja, uit. De ja. Mensen zijn erg enthousiast. Dat is ja. wel heel fijn om te zien. Ja. En te ja, ja, dat horen. geeft ons weer strijdwerk straks. Op elkaar in stand. Goed, uh, Gilles. Uh, we gaan het meemaken. De eerste ja. aflevering is 1, 2, 3, 4 september. Hoe komt die uit dan? Hè? Klopt. Ja. Ja. En dan, uh, gaan we zien we gaan nieuwe... nog twee weken op de oude voet en dan uh, gaan we over. Maar we zijn natuurlijk achter het scherm al lang aan het oefenen en alle pagina's zijn al mensen Het is ook wel belangrijk dat mensen dus weten dat het een ander formaat is. Dat ze dus niet denken van, oh, dat is iets uh, dat willen we niet lezen, dus het is opletten. Nee, maar het blijft een uitstraling van een Zandvoorskrant ja, krant. Klopt. Hij, uh, zit, geel hij, zit, hij zit de Hij zit altijd bij een andere krant in, hè. Dat, dat is altijd een beetje link, De, de, de bedoeling ik. is dat het andersom is. Ja. Maar dat ligt aan de bezorgers, dus uh, die ja. moet uh, blijvend worden opgevoed. Hè? De ja, ja. moet om de rest. Om de rest, ja, nee. Ik ja. zie die hem er nog een een keer altijd in zegt, inzitten. zitten. de even luisteren. Ja, precies, dus bij deze. Ja. Ja, we gaan een muziekje draaien, zie ik. We gaan muziek draaien. We gaan een American Pie van Don McLean draaien. Dus en uh, we zien elkaar. Heel wat verveeld. Oh, gaan we dat doen. Oké. Okay. Is goed. komt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 Het was een ingelaste uitzending, hè? Ja. Met het nummer althans. Ja, althans, het was het overen van Herman van Veen. Tegenover ons, Nick Meijer, burgemeester van Zandvoort. fijn Nog dat, steeds. Ja, dat u er bent. Goedemorgen, Nick Meijer. Goedemorgen luisteraars, dit is een grapje hoor. Ja, <laughs> ja, heel fijn.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 Het is mij overkomen. Precies. Het is onvergoedbaar. Dat kan je niet uitleggen. Uit ja, ja dat, precies. Uh, en en, en dat, is, dat is wat er inhoudt bij mensen. Ja, dus, ja ik, ik word ook boos als mensen aan mijn spullen zitten. Ja, Zo simpel ja. is het. Maar ik, ik vind het ook wel heel lastig. Want nou, het, is, het is mij uh, twee jaar geleden overkomen. Ik, uh, ik uh, liet mijn slaapkameraam altijd op een kiertje staan. Omdat, nou, ik hou van frisse lucht. Ik woon in een afgesloten...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 <laughs> ik heb ik niet over nagedacht. Ja, maar, maar het is maar, zo basaal. Dus dus. Zo, zo snel ja. zijn ja. ze. En, en ja. ze hebben ook... De, de, de, het zat in een potje. Het was het, was het, het de, de spulletjes van mijn moeder. En, de, en van mijn vader. Een ring van mijn vader. Ja. Die ik van hem had gekregen. En een ring van mijn moeder. Die van haar was geweest. De rest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 heb je gewoon een bepaald uh, typologie mens... wat vindt van, nou, nu ga ik gewoon een te organiseren. Ja. En dat vind ik wel het mooie van de landelijke politie... is dat we nu uh, sneller kunnen zien waar het spoor heen gaat... omdat die verbindingen korter zijn. En ook kunnen kijken van, hey. een soort voorspelling kunnen doen... dan gaat die daar komen. Gebeurt en gebeurt wat. Van, je kunt hem ondermijnen op die manier. Oh. Ja. Uh, dus daar, daar wordt wel heel sterk ook op ingestoken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 Uh, wij herkennen ze vrij snel. Ja. Dat kan in Haarlem en Amsterdam nog wat anoniemer. Niet met die top 500 en die top 25 aanpak. Want nee, dan ja. wordt er echt gericht op foto. Wordt iedereen geïnformeerd. Dat is er mm -hmm. een. En die krijgt uh, speciale aandacht. Een VIP-klant kun je dat noemen. Ja. Hè? Ja, ja, ja. Ja. Dan ben je een very important person voor ja. de police. Ja.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 Alert op te zijn en er gelijk bovenop te zitten. En dat is ook een, een, een, een slag geweest die we met z'n allen hebben moeten maken. Dat kan je niet als politie alleen, dat kan je niet als gemeente alleen. Nee, dan, dan moet je, moet je doen, met gezamenlijk, met, ja. met stevige aanpak een ze paar keer doen het. en dat ze het ook weten. Precies, ja. dat is de, ze weten, jongen, kom je hier, je mag, het gaat hier om gezellig uitgaan met elkaar. Ja. En natuurlijk zijn we geen watjes, zeg ik altijd, maar er zijn wel degelijk elementaire grenzen waar je niet overheen moet, want anders kom je ons tegen. Ja. Dat is de kunst. Het stunt wel apart, ik woon zelf aan de boulevard.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 Dus die politie moet weten waar die er wel en wanneer niet. Dus het is een buikgevoel waar je ze ook op moet alert zijn dat je soms moet doorpakken. En als je dan ernaast zit, dan moet je ook zo ruidelijk kunnen zijn: jongens, ik zat ernaast, excuses. Maar dat kan een keer gebeuren. Maar dat vergt wel gewoon dat je excuses zegt, precies. Als je het uitlegt, dan snappen mensen ook wel hoe dat ontstaat. Ja, En dat zie je ook wel terug in de samenleving: dat daar meer waardering voor ontstaat.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 niet alleen dat vriendelijke, maar ook dat stevige. Ja, ja. Dat als ik u eens in de poppetjes dat, van uw dat, ogen dat, kijk. als precies Dat signaal. Dat te weinig, dat vind ik inderdaad wel. Ik ben, ik ben op vakantie geweest naar Costa Rica. Ik was, uh, nou was dat is natuurlijk wel een hele grote stad, maar sowieso in dat land zie je veel politie op straat. Ja. Mensen lopen, ook op fietsen inderdaad. Overal is er wel een keer en dat is natuurlijk heel erg preventief. Dat werkt ja. fantastisch.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 En hun buikgevoel gaat dan zeggen, ja, dit klopt niet. Maar vergeet het dan, het gewoon door te geven. Ja, je moet het wel Want die informatie, die is, informatie is zo belangrijk om dat te delen. Ja, ja, Want uw, uw ogen en oren zijn echt voortreffelijk. Ja, ja precies. Nou, ik, ik vind het wel een heel mooie... Uh, het is een mooie, een mooie eigenlijk. Ja, dit, uh, vind ik vind ook dat, uh, fijn dat het, fijn dat het gebeurt. Bedankt voor uw komst, ja, meneer Meijer. En uh, ik hoop op een zonnige zondag. Dat uh, hopen wij ook allemaal, ja. ja. Gaat vast wel komen. Als het goed ja. gaan we naar Beautiful People. Die sluit mooi aan, Melanie. Melanie. Ja. Nou, hartstikke Beautiful people. You live in the same world as I do. But somehow I never noticed you before today.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 Take care of you, beautiful people. You look like friends of mine, and. Ingevoeld door een imker. Ja. En gedeeltelijk ingevoeld door. Uh...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 voedsel is. Zij zal morgen dan ook twee workshops daarover geven. En ja, dat soort onderwerpen daar ook in meenemen. Ja. ja, het is heel grappig. Je wordt het op een gegeven moment bewust. Ikzelf had een paar jaar geleden, toen kreeg ik van een vriend die had een tuintje. Zei, ik heb al een dijvie over, wil je dat hebben? Zei, ja, dat is goed. Dus Ik, nou, ik ben zelf kokkerel graag, dus ik ga dat maken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 Uh, we hebben sushirollen uh, die ze leren maken, fruitspiezen, noem maar op. Genoeg te doen voor van die kleintjes. Hebben we ook, van tante ja, Ans inderdaad, komt ja. ook. En ja, we maken gewoon overal zoveel mogelijk gebruik van biologisch en pure ingrediënten.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 Vanaf 11 uur draait het programma van jullie en tot uh, in de middag. En er is we het gaan vandaag... tot negen uur s'avonds helemaal ja. door zelfs. Ja. Ja. Ja. En we en hebben echt een surprise act, uh, zag ik. Er komt, uh... We hebben twee surprise acts eigenlijk, ja. inderdaad. En ik ga er stiekem gewoon nog niks over zeggen. Nee. Omdat het echt een surprise nee, act surprise is. Ja. Blijven, ja. Ja. Maar we hebben natuurlijk uh, ja, genoeg redenen om te komen. En we hebben s middags ook Amy Perez en Laurent Terhorst van de uh, Voice of Holland staan. Dus er staat genoeg talent op het podium ook. Dus, uh, ah, dat uh, hartstikke ja, Hartstikke goed. Nou, Klaas, Safari Club, morgen op zondag. Ja, nog ik uh, zie je ja. waarschijnlijk morgen daar wel. Want ik kom, heel ik leuk, kom tot zeker. morgen. Ja, Debbie, ja. bedankt. En, bedankt voor je komst. Succes morgen. Graag gedaan, hè. Dankjewel. Ik hoop dat, dat het een enorm succes wordt. Zeker weten. Dank je.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 Wat ik zeker niet moet vergeten te zeggen is dat er morgen de open kampioenschappen makreelroken is op het Raadhuisplein van half elf tot vier uur. Dat wordt een mooi evenement. Ik hoop dat het weer een beetje meewerkt, want dat is dan wel nodig daar. Ja, en dan hebben we vandaag ook nog de Eneco-luchterduinenrace van de watersportvereniging Zandvoort. Ja.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 Kruik. Koffie Yvonne Roosendaal. Bedankt Yvonne uh, de presentatie was in handen van Rob Petersen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 People going by, I see friends shaking. It.